En uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik heb verder niks aan toe te voegen. Laten we maar meteen beginnen met uh, goud-zilveren de bitcoin, de staatsschuldmeter. En ik heb hier voor mijn gezondheid, de staatsschuldmeter, die staat op uh, 394,2 miljard in het rood. Dan gaan we naar uh, de marihuana-index toe. Die moet nog laden, zoals je ziet.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 Oké. Okay. Ja, ja, ja. Um, dan gaan we naar de Bitcoin. Oh, yeah. en daar komt wat binnen, jongens. Wat komt daar binnen? Florijncoin is oplichting. Oh, Florijncoin is oplichting. <laughs> die droomarai van wie die komt. <laughs> ik weet het niet. Staat dat er niet bij? Uh, dan, ik kan het even niet zien. Dus uh, ik was even te laat. Maar die zou wel van jou zijn gekomen. Ja, wie heeft dat nou weer gestuurd? Dat, is ook, dat zijn toch geen grapjes.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 De, de, de handel, de, stel jij wil, uh, jij zit op local.bitcoin.com en jij hebt uh, bitcoins te koop en ik wil bitcoins hebben. Dan stuur ik gewoon, uh, dan maken we contact, het is net een soort dating datingsite. Dan maken we contact met elkaar en dan zeggen we van ja, ik heb die bitcoins, wat wil jij me sturen? Nou, dit is mijn bankrekening, dan dus stort er daar maar op, snap je? Dan ja, dan, als, als je dat in het weekend doet, dan ziet die andere het ook pas na het weekend op. Nee, nee, nee, want als ik, uh, als ik bijvoorbeeld in het weekend met, uh, met jou, uh, dan ik maak een geldbedrag aan jou over uh, via ABN, ik weet niet welke bank jij hebt. Uh, ja, dezelfde bank is, dan is het geloof ik wel gelijk. Nee, tegenwoordig ook niet meer, met Rabo, ING, noem maar op, is het allemaal meteen, weet je wel. Ja, maar dat is dus, ja. alleen, maar dat is dus alleen, als je een Nederlands staatsburger bent, ja, ja, ja, ja. heb jij dat voordeel. Want nergens anders in de wereld is het zo geregeld. En zeker niet voor burgers. Nee, nee.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 ...wil beleggen, dan, dan moet je wachten tot het, uh, tot het half vier is middags. Uh, what, uh, of half drie, nee, half vier ja. Tot, uh, dan gaat het pas open en dat het is eigenlijk te belachelijk voor woorden. Het, het voelt ja, niet meer dus, deze tijd aan als Peter, je groot gewend bent. Ik bedoel, al die koersbewegingen, de echte koersbewegingen... ...die vinden dus altijd plaats in de tijd dat die beurs dicht is. En dan opent die ineens... Op een heel andere koers als dat die gesloten ja. is. Dat kan dan zomaar ineens 10%. En die heb je dan onmogelijk mee kunnen pakken. Dat is dan gewoon. Vrijdag gaat die dicht op 100. En maandag opent die op 200. Ja, en er is ja. geen handel. Ja, maar ook al. Nooit. Overal van donderdag naar vrijdag of zo. Of door de week. Want dan, dan kan je al hebben dat er in Japan ergens een, een, een kerncentrale onder water loopt. En dan, dan gaat alles omlaag.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 Het ja, is gewoon het uh, programmaatje schrijven en runnen en klaar. Ja, maar ook de beurs is een bot, zeg maar. Dus ja, de beurs zelf. En die ook dat, koppen. inderdaad. Ja, je handelt tegen de bot. Ja, het is een elektronische handeling. Er hoeft geen persoon een, een, een iets voor vast te leggen. Dat klopt allemaal. Ja, ik heb nog wel een paar dingen voordat we aan nieuwsberichten gaan beginnen. Ik heb deze week nog vernomen dat uh, er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen zijn uh, binnen het Bitcoin Cash-ecosysteem.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 ja, weet ik ook niet waarom dat hij die niet heeft. Misschien nee. dus moeten we hem een keertje vragen. Maar uh, we gaan naar de nieuwsberichten toe. We beginnen met een politieberichtje en die komt van jou, uh, Peter. Uh, politie dreigt uh, met acties. Agenten zijn stiek op. Oh. Ja, het, is, het, is het, het geldsmeekseizoen is weer begonnen. Maar Prinsjesdag en is iedereen... toch al voorbij? <laughs> nou, zo te horen niet. Uh, de ziekenhuizen gingen ook al staken en hetzelfde verhaal allemaal. Mm.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 En die lui die van die enorme onkosten declaraties hebben aan feesten. En De, ja, ja, ja. de politie, mensen zijn fysiek opgesteld. Vicevoorzitter Hans Schoners van de politie. Wat? ANPV. Er zijn verschillende ook nog. En, en dan komen ze met dit volgende excuus aan. Ze zeggen: Ja, kijk. De, de werkdruk is alleen maar toegenomen. Genomen. Onder meer omdat we nu ook ineens zitten met de bewaking van rechters, officieren en advocaten. Daar worden vele honderden agenten voor ingezet.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 Want toen dat gebeurde, uh, toen waren al die, tenminste, ik heb het niet zo gevolgd. Ik weet wel dat die, dat die advocaat heeft neergeschoten. Maar al die politici hadden op dat moment dat op hun hoogste prioriteit. Dus ja, wordt het, daar, wordt het deze, ja, daar wordt het mee uitgespeeld ook, zeg maar. Nou. Van kijk, de advocaten worden nu zelfs van straat geschoten. Nu wordt de ja, tijd. Ja. Nou, de die tijd dat politici van straat geschoten worden, is niet ver weg meer. Ja, nou, dat is toch ook al gebeurd. Maar, ja. maar dat was al zoveel jaar geleden. Toen was ik 15, volgens mij. Dus dat is alweer uh, ja. 18 jaar terug. Ja. Pin for Time bedoel ik dan. Oké, okay. ja.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 Ja, heb ik kort gelezen. Ik vond het wel meevallen eigenlijk, Johan. 450.000 dollar. <laughs> nee, het geldt geld niet zo het probleem, denk ik. Maar de slogan die was een beetje fout gekozen, misschien. Maar uh, aan de andere zelfs... kant hebben wij het nu over deze slogan. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, hoe. Het is toch gelukt? Ja, wat dat betreft heeft het, is het, slaat het wel aan. Wereldberoemd.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 Dat was ja, wij zijn eigenlijk de... super goedkoop, zeker ik ze dan. Onze, maar maar bij moeten we het niet rond uh, aan de... eerst even uitleggen... op welke reclame het gaat? Dan weet uh, oh, Luisteraar ja. ook een <laughs> beetje... Uh, wat er aan de hand is. dat ook... zit zich de hele tijd af te vragen... van waar hebben ze het nou over? Uh, uh, uh, uh, Kom nou... Uh, <laughs> <laughs> nou nou is het wel zo, uh, uh, Peter... Ik ben, het is heel goed dat jij er ook bij bent... elke week, want anders werd het een chaos. Maar tegenwoordig <laughs> doen we het nou ook op Twitch. Hè, want dat weten ze dan misschien niet. Maar Video. op Twitch kun je het al zien. Maar... Ja.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 Okay. En dat deden ze met de slogan Math, we're on it Ja, dat is misschien uh, Ja, is een beetje, beetje Een beetje een rare keuze ja, en, je... uh, daar worden ze door Geridiculed, maar ik, ik moet Yoshi gelijk geven Dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn Dat, uh, dat dit een doelbewust Slippertje is Zodat ze extra, uh, extra Aandacht krijgen ja. Maar ja, de vraag is dan, dan krijgen We veel krijgen we extra aandacht Maar helpt het dan ...mensen om minder aan uh, meth te doen, meth dat te gebruiken. Het de... Denk het niet. Nou, maar we moeten eerst bewust zijn dat het een probleem is. Ja, zou, zouden er nog mensen zijn die niet doorhebben dat, uh, dat drugs uh, een probleem zijn in de Verenigde Staten? Nou, ja, toch denk ik dat het vaak wordt verzwegen, nog steeds...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 Hebben die groepen nog steeds zoiets van... Nee, hey, er moeten nul mensen roken. Snap je? Oh ja, maar die gaan ook niet ophouden als er nul mensen roken. Want ja, dat is ja. gewoon, uh, dan, gaan ze, dan gaan ze iets anders verzinnen. Dan, uh, maar het, dan gaat barbecue eraan aan of zo. Of, uh, ja. Maar, dat, maar moet iets, ze moeten doorgaan. Ik, ik zeg dan maag, maar dat is niet het goede woord. Maar het, uh, kijk, het, het, verhaaltje, maar. <laughs> het verhaaltje wat verteld wordt in zo'n krant... We lezen nou de Washington Post...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 Er zat niet eens crack in, hè? er dat iets anders in. Van, this crack cocaine is very dangerous. En it kost only one dollar. <laughs> ja, dus ja die... en ook nog, het is zo verslavend. als <laughs> dus je het één keer gebruikt, ben je er gewoon helemaal weg van. Dus <laughs> ja, ja, inderdaad ja, kan je van beweren dat dat inderdaad uh, een soort uh, klaamcampagne was. Hein? Ja, er was, een, er was toen nog een drugs die werd alleen maar rechts langs de snelweg in LA of San Francisco. Nee, LA geloof ik, verkocht. Langs de freeway, hè? van Freeway Ricky Ross is daarna vernoemd. Uh, daar werd het verkocht... En aan, aan mensen die in het ziekenhuis werkten en taxichauffeurs en, en, en truckdrivers. En in één keer was er een heel... De nationaal dement... Voor, uh, voor die ene drugs, weet je wel. Dus het beste reclamespotje ooit... wordt het wel eens genoemd. Maar ja, goed, we weiden een beetje uit. Uh, we hadden nog meer berichten. Nou, je kan, ja, daarin kan je zeggen... Gaan. dat oh, oh, kom ja. ik weer op mijn... op mijn boekerie direct terug... dat, dat inderdaad al die campagnes... van alcohol...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 Maar Peter, is dat nou van tevoren zo bedacht of is dat achteraf zo gebleken? Ja, de, in dat boek gaan ze ervan uit dat het een enorme stommiteit is en uh, dat ze jarenlang de verkeerde manier hebben uh, geprobeerd het tegen te gaan en het uh, juist hebben bevorderd. Maar je en kan je wel nou... afvragen, inderdaad, of dat, inderdaad uh, of dat niet bewust gedaan wordt. Ik kan me niet voorstellen dat want dat ging dus.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 Misschien waren die, ja, ja, die racistische... We hebben, we hebben nog druk zat, hè? We hebben nog druk zat, Ja, we ja, ja. bedoelden die racistische spreekwoorden uh, dit weekend. Misschien was dat ja. wel een... een ja. uh, er waren politieagenten die ermee begonnen. <lacht> die daar aan de conversaten. Dat <lacht> is van Den Haag doorgekregen. Jongens, we weer even wat hij zijn nodig over racisme. Kunnen jullie even een racistische spreekhoor Ik Dat is wat de historie <lacht> was.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 Ja, de, met deze rentestand uh, is het een beetje moeilijk om daar blijvende uitkeringen van te, te creëren. Dus uiteindelijk gaat er toch een keer, zit er toch een keer een groot gat in. Mm -hmm. ECB-gat, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, maar dat niet alleen. Hè? Ik bedoel, er was toch, er, toch ook nog zo'n een belasting op beurshandelingen, geloof ik? Ja, als ze dat gaan doen, inderdaad, een financiële oh. transaction tax. Dus dat elke, elke verkoop of koopopdracht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 Volgend jaar. Jongens, ik hoorde in één keer een Godwin-single uit zichzelf uh, afgaan. <laughs> jullie hoorden okay, dat niet, hè? Ik, ik ben me daar niet van uh, bewust dat ik een Godwin gebruikte. Maar nee, nee, nee, die ging uit zichzelf. Ik heb prima gekund in deze, in het brief. <laughs> <laughs> ik, ik was het. Ja, hoe was jij het? Ik, ik, kan je ook op streamlijks komen? Ik heb, jullie, ik heb jullie nou gehost. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus ik, ik, ik, ik uh, zend het ook via mijn kanaal uit. Ah, mm. ja. ah oké. Okay.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 Snap je? Maar zodra dat iemand zegt van ja, hé, hey, uh, het kan ook anders. En, en als het mensen dan zien van ja, hé, hey, het kan ook anders. En het werkt misschien wel beter anders. En iedereen gaat dat doen. Ja, dan, dan heeft zo'n systeem wel een probleem. Om het zomaar uit te drukken. Ja. En, uh, maar toch denk ik dat er. Dat, ja, het, het probleem is. Je hebt het idee dat nog... mensen heel dom zijn. Maar je vraagt je wel eens af, hoor, Als je gelooft dat, dat een nee. vrij groot gedeelte van de bevolking niet meer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 We hm. hebben speciaal de gluten uit dit brood weggehaald. En daardoor is die twee keer zo duur. Ik <laughs> <Je> krijg minder. <laughs> voor meer. Uh, <laughs> en straks gaat u smeken om insecten te eten. We hebben deze groente niet voor... bespoten. En nou is die twee keer zo duur. Zie <laughs> mm -hmm. <laughs> dus of de prijs te halen, laat Laten zitten. Um, niet te lang over na. Nou, <laughs> er, er hangt iets. Eh, voor mijn gevoel van...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 En dan stort het allemaal in elkaar weet ik Welke wat. Welke zolang. hebben Ja, je van uit? Engeland en van Engeland en van, uh, van Nederland. Ah, oké. Okay. En, en zolang dat die twee elke dag met elkaar bellen of even hallo kunnen hmm. zeggen, blijft dat hele financiële systeem gewoon nog draaien. Want dat is hun uh, pensioen en dat willen ze gewoon.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 die steeds verder in de maatschappij doorcijpelt. Wat, wat ook economische gevolgen moet hebben. Dat, dat, dat kan je niet tegenhouden met twee van die poppetjes. Nee, oké, dus maar als, toch ik, denk als ik, dat ik nou wil... een, een ingenieursblad opsla... dan zie ik gewoon allemaal, allemaal gewauwel over de energietransitie... en, en allemaal fantasieverhalen. En, en dan denk ik, hey, de, de ingenieurswereld is een beetje aangerot... door...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 Maar ze hoeven ook geen belasting te betalen, want het huis is nog in aanbouw en het blijft gewoon eeuwig in aanbouw. <laughs> Laten we altijd al die betonnen ijzers eruit dan maar in een lelijk huis wonen. Maar ik ga, ga niet dat geld... En dan denk je van hoe komt het toch dat al die huizen hier niet afgebouwd zijn? Nou, daarom dus. <laughs> ja, maar er scheelt dus, uh, weet ik veel, voor die mensen een maandsalaris op je per Maar dat is, dat is al zo oud als, de, ja, als dat er belasting bestaat dat mensen dat ontwijken. Dat is...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 <laughs> ja, dat, dat. ja, dus daar hebben wij gewoon onze ja. centen ook aan verdiend. Hè? En dan lopen mensen het nou af te tot het met... Ja, nog steeds verdienen wij daar ons geld mee. Want de, de Irish sandwich, of de Double Dutch sandwich... De politie is misschien de grootste werkgever... maar ik denk dat de grootste sector de financiële sector is in Nederland. Groter ja, ja, ja. dan de overheid.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 Ja, ik heb wel eens gehoord dat in, okay. in Amerika, dat, <laughs> dat in Amerika, daar worden de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 uh, kan je het nog herinneren? We zouden gaan we met z'n allen gaan... er de... iets over geschreven. Ja, we zouden met z'n allen gaan participeren. En uh, Henk, die heeft daar een column over. Dus we hebben een eerst bericht en dan uh, de column van Henk. En dat gaat over hetzelfde onderwerp. Want ja, zoals je weet heeft uh, Henk heel veel uh, geparticipeerd. En dan gaat hij het even over hebben. Ik denk dat hij even schoon moet spuwen. Is, is dat die Henk van Ingrid of niet? Ja, is het... daar is hij naar nou vernoemd. Uh, wij kennen hem eigenlijk als Richard. Dus uh, ja, nou heb ik, het, heb ik hem eigenlijk verhouden, maar ik denk de meeste mensen weten inmiddels wel dat het Richard eten is. Ja, maar goed, uh, we gaan eerst even naar het uh, bericht toe. Uh, er wordt eigenlijk nauwelijks uh, meer uh, mensen aan het uh, werk door uh, de participatiewet. Dat is echt gewoon één grote flop eigenlijk. En dat, dat we eigenlijk wel eens ja, het aankomen? Je, uh, voor jong gehandicapten, zo'n 30.000 mensen stegen de baankasten, maar hun inkomenspositie en kans op een vast contract verslechterde juist.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 Servië of in uh, Griekenland of in uh, Mexico. Als eigenlijk... daar iemand langs loopt, dan denkt hij van: wat is hier gebeurd? Nou, dat is dan zo'n zo sociaal plan, is dat dan geweest? Nou, eigenlijk is dat dus heel normaal. Dat het zo gaat Ja, ja de, ik merk ik, ik, ik het ook wel. Zo, bij sommige bedrijven, moet ik daar wel eens werken, en dan uh, hebben ze ook zo'n uh, participat participatie, um, ja, ik wil zeggen Mongootse, zeg maar het Down syndroom. Iemand uh, met een Down syndroom. Die ja, dan staat te participeren daarover. En iedereen vindt het wel heel aandoenlijk, weet je wel. Dat is, ja, je hebt Zo, uh, zo iemand met een douwse droom op de werkvloer. Ja, jij ook <laughs> lekker mee. Op de werkvloer en uh, best wel aaibare knuffelbaar, weet je wel. Maar die doet eigenlijk verder helemaal niks. ...je hebben er ook helemaal niks aan eigenlijk. Die, die is alleen maar aanwezig. Ja, bezig. iedereen voelt zich er fijn bij. Oh, wat fijn dat die ja, er ja, ook ja, is. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Ik wil altijd zijn wel we lachen. Inclusief. Dan zijn we toch inclusief met z'n allen? Ja, ja, ja. Huh kunnen ze zich fijn voelen op de in, als ze in de trein naar huis vertraging oplopen. Dan <laughs> ja, ja, ja. denken ze ja, ik kan tenminste zelf naar huis. <laughs> ja, ja, ja. Die, die andere moet op het, het driewieler. We met zo'n busje gereden, dat oh, ja, ja, ja. dan ook okay. in de file staat. Dat vind ik, ook, dat vind ik altijd apart. Ik reed, nog, ik reed wel vroeger waar. wel eens van, uh, ging naar mijn werk toe.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 toch sneu dat die niet in de file kunnen staan, zoals gewone mensen. Weet je wat? Die gaan we met een busje ophalen toch en dan rijden ze ook de file in. Dan, dan voelen ze zich volwaardig mede-mensen in de maatschappij. Hè. Je zou zeggen van nou, uh, maar dat wordt er ook bij, hè? Dat hoort, dat is ook participeren. Ja, even. Uh. <laughs>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 een genderneutrale competitie opzetten. Oh ja. Eh, nou, vrouwen. En, Allemaal drag queens. Van die <laughs> grote pruik op. En dat ze dan ook maar één, één nop krijgen ze dan. Eén ja, <laughs> ja, ja, ja. lange <laughs> stiletto nop. Ja. Maar even serieus, er zijn natuurlijk niet, altijd, niet alleen maar mensen met uh, Downsyndroom die uh, participeren. Maar het ja, want is natuurlijk veel breder. Is het nou hè? is te laat voor. Oh, okay. Daar is het nou te laat voor. Speel <laughs> maar even zo'n hiedelig filmpje van je af. <laughs> ja, ik denk, ik denk dat je gecanceld wordt, Johan. Ja, <laughs> ja. Nee, goed, dan gaan we even voor het serieus gedeelte gaan we even naar uh, Henk luisteren. Die komt nou met zijn column. Hallo, ik ben Henk. En ik wil het graag met u hebben over de participatiewet. De participatiewet bestond uh, van de week in het nieuws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 De participatiewet is een samenraapsel, voegschul van de oude wetwerk en bijstand, wet sociale werkvoorziening en de waaion. Dat waren eerst dus drie afzonderlijke wetten en dat is nu ja, één regeling met als doel te bezuinigen, omdat er toen nog een recessie was, en te focussen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 Een ander gevolg was dat werkgevers goedkope krachten kregen aangeboden. Want wat zij zelf niet konden of wilden betalen, dat werd aangevuld ja, vanuit deze wet tot het, tot het bestaansminimum. Of ja, hoe heet dat? Het minimuminkomen. En dat had weer tot gevolg dat eh, nou ja, de vaste werknemers van zo'n bedrijf eh, ja, meestal eh, geen vast contract meer kregen en dus weer eh, in die wet eh, belanden. He, want ja, de cijfers eh, zeggen dan van nou ja, hè, het wordt meer of minder. Uh, maar ja, hè, wie zijn die personen? Laat ik dan eens het voorbeeld van de post eh, nemen.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 Eh, eh, concurreren eigenlijk met eh, nou ja, hoger opgeleiden of eh, pas afgestudeerden met dezelfde baantjes. Dus ja, die kwamen dan minder snel aan de bak. Terwijl ze eerst nog zo vrolijk hout aan het timmeren waren en de pantsoenen aan het bijhouden. Dus ja, een grote drama voor deze mensen. Terwijl de visie is dat eh, iedereen eh, die eh, werk kan en wil, ja, die heeft werk. Maar uh, gelukkig heeft de staatssecretaris alvast het nieuw plan uh, bedacht. Dat is om uh, nou ja, iedereen die dan in de bijstand uh, zit, dan maar financieel te gaan prikkelen om uh, nou ja, vrijwilligerswerk of een participatiebaan uh, te doen of uh, ja, papier te prikken, een tegenprestatie. Waarbij de mogelijkheid wordt geschapen dat je oma straks in haar rolstoel wordt aangeduwd door een vrijwilliger eh, die er helemaal niet eh, vrijwillig is. Was het aannemen van, eh, de, van postbodes al eh, een succes eh, die eh, nou ja, hun tassen in de sloot flikkeren of hun post achterhielden. dat ze een beperking hadden of boos waren.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 Nee, nee, Jan, ik, het is 12 uur. Ik, oh. ik ga hem ik, want het is. Ja, ik, heb, ik, heb, ik ben allemaal de kosten aan het drukken. Dus ik leef hier in een goedkoop flatje. Met dunne muurtjes. Ja. Je mag... 12 uur is mijn eind, eindsignaal. Je mag, je mag wel blijven luisteren, anders. Oh, dat is goed. Ik zal wel wat typen. Oké. Okay. <laughs> maar ik ga, ik ga wel op mute. Ja, ja. Dan ja. doe je het via uh, tipbitcoin.cash. Jouw mening geven word ik misschien nog rijk. Ik had hier nog ja, het... Ik had het niet uh, laten maken, dus uh, we moeten er even doorheen jassen dan, denk ik. Het bericht van Grappenhaus over de racistische spreekwoorden, uh, wil je er nog over hebben? Of... Uh... Nou, ik vind die twee of drie punten aftrek bij racisme wel grappig hè ja. oké okay, dan gaan we die even doen nee goed ja dan gaan we nu even naar het uh, bericht waar we al eerder over gehad hebben over de racistische spreekhoren grappig hou meteen twee of drie punten aftrek bij uh, racisme ja ik vond het wel uh, interessant uh, <laughs> dan gaan hij zich gewoon met de voetbaluitslagen bemoeien <laughs> want dit gaat natuurlijk ook effect hebben als je zo de uitslag kan beïnvloeden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 Oh, elkaar in elkaar de yeah. oh, de Jossie komt binnen. Jossie komt binnen, jongens. Helemaal geweldig. Als het is, hele team met uh, Volkslied kan zingen, moet je ze dan ook Oh, Dat prachtig natuurlijk naar, uh, naar een weiland. Oké, okay, Jossie die zei iets. Als het hele team met Volkslied kon zingen. En de rest verstond ik niet. Maar Nee, goed ja, er kwam een bericht binnen via tipbitcoin.cash. Maar uh, jij gaat verder, Peter. Uh, nou ja, het is... Uh...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 Nee, ik vind het een beetje raar. Ik bedoel, kijk, ze doen het op een heide. Niemand heeft er last van, dan van. Waarom moet de politie zich daarmee uh, bemoeien? Dat, dat, dat vind ik een beetje nee, raar. Uh, ja, ik bedoel, uh, niemand heeft er last van. Laat ze lekker elkaar de hersens slaan. Prima. Ze doen het vrijwillig. Oh, yeah. oh komt dat binnen, jongens. Kom wat binnen. Vals vlek met het verkeerde shirt racistische uitspraken doen. Vals vlek met het verkeerde shirt racistische uitslagen doen. Oké. Okay. Kom van Josje. Ja, ja, ja. Je, kan, je kan inderdaad gewoon...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 En als het dan ja, nog in, allemaal, Irak, hè, in Irak doen. Irak doen standaard uitrusting ook. Allemaal, allemaal dat er iemand Niet één iemand met een, met een boksbeugel en die andere met een goede dag. Nee, allemaal met een baton en een stroomstootwapen of zo. Of allemaal met een geweer en niet op de heide, maar gewoon in de woestijn in de Irak, hè? ...of met de F-16... Ja, ja. nu met de JSF dan... ...ja, dan is het legaal... ...dan is het legaal... Is het legaal. Ja. ...dus dit is gewoon geweld... ...gewoon wat uh, niet legaal wordt gedaan... Het, ja. ...ja... ...de ja. overheid is niet, niet voor niets... Hè? ...geweld is dus ...en dan gaan heen. de burgerslachtoffers... ...de burgerslachtoffers die gaan dan ook... Uh, ...niet meer bij een stadion... ...bij een, in een stad zitten... Maar die gaan dan ook in een weilandje klaarstaan om een bom van de F-16 op hun hoofd te krijgen. Ja, ja. Uh, een soort afspraak zeg maar. Ja, maar ik had uh, nog een berichtje. We gaan er een razend tempo doorheen. Deze had ik zelf gepost. En uh, ik, ik weet zelf niet eens meer waarom waar het over ging. Um, D-66 wil... Uh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. D-66 is van mening veranderd. Uh, ze waren altijd uh, tegen referendums en zo.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 En rijden en verbod op vliegen in uh, Europa. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en nee, wil, hier, hier willen ze stemmen mee halen of zo? Nou ja, ik hoorde dus dat ze vooruitgingen in de peilingen naar dit soort uh, berichten. Oké. Okay. Dus, uh, maar zijn, zijn stemmen, uh, stemmen van GroenLinks of zo. Ja, dit is natuurlijk heel, heel drastisch.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 Dat is een enorme incentive... Oh, oh ja, dat wordt een voor, enorme uh, hub... Dat wordt een enorme hub voor heel enorme Europa... Enorme ja, ja, ja... <laughs> Moet je wel Schiphol naar Antwerpen... Boink, eerst even naar Londen... Ik denk dat Sterfje dan ook van de gedachte gaat veranderen... Ik denk, die, die zien het wel zitten... Die denken, wacht even... Wij zitten ook redelijk in, in Europa. Wij kunnen ook nog een hub worden voor mensen die naar Rome willen ofzo. Dus hey, die denken van, hé, hey, wacht even. Vliegveld, dat vliegveld van Lieberland wordt een uh, enorme feestkouder. <laughs> <laughs> nou en <heel laughs> investeren, nu nog kan. <laughs> Joshi, kom maar met je. Ja, laat ik. Kan ik me toch weer niet laten. Heb <lacht> ik maar niet. Fit heeft een goede investering gedaan. <lacht> <lacht> ik denk dat Servië de hub naar Azië wordt, mannen. Eh... Uh... Ja, maar, maar ook als je naar Rome wil of zo, of naar uh, Budapest of noem maar op. Ik bedoel, als Servië nog niet bij de, echt bij de EU hoort, dan kan dat een mooie hub worden voor Oost-Europa. En wie zit er nog, nog Ik, mee, meer niet bij de EU? Nou, hier in het. Nou, er zijn er wel een paar hier hoor, oh, in het uh, hoekje. Oké, okay, ja. Zit uh, uh. nou, er zitten wel wat zwarte gaten? Ja, ja. Uh, uh. Nou ja, goed. Kan je, aan, even kijken, hoor. Kan je aandelen kopen voor uh, uh, Belgrado Airport op de... Uh, is dat busgenoteerd ofzo? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb wel mijn eigen havenproject. Kan ik wel, als, ik, als je wil, dan bouw ik daar een uh, helikopterplatform bij. Oké, okay, ja. Hé, hey, hartstikke idee. Dan ben je bij mij terecht. Als je met e-gulders investeert, krijg je 10% bonus. Hm. 11% voor, omdat jij het bent. 11. Oké. Okay. Uh, uh, misschien leuker om dividend tokens te doen voor uh, SLP. Uh. Johan, gaan we van de week naar kijken. Maar nou ga ik eruit. Oké, oké, oké. Bedankt u, mannen. Doe, doei, doei. Oké, doei. doei. doei. doei. Hebben we hebben hier een, een filmpje. Even kijken. Zal even opklikken. klikken? Zal ik even afspelen? Dan kunnen mensen het gelijk zien. Uh, er wordt Piet gearresteerd. Oké, okay. ja, we zien nu allemaal live op de stream. Oké, okay, de arrestatie van een uh, zwarte Piet. Wat had hij misdaan, uh... Hij was zwart. Oké, okay. niet het juiste yes, kleurtje op. Uh, hoezo was er een verbod op of zo, uh... Ja, ook in Scheveningen zijn vandaag alle vreedzame van zwarte pieten die snoep aan kinderen uitdeelden. één voor één door de politie gearresteerd en met busjes afgevoerd. Dus eh, uh, ja, Nederland. En uh, ja.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 Lijkt mij. Ja, want is het verboden om een zwarte schoensmeer op je gezicht te smeren? Ja, of zo? precies. Ja. Uh, of mag, mag zwart alleen niet, maar je mag wel groene schoensmeer, schminken opdoen. Ja, uh, maar goed, ja, ik heb wel een oplossing voor het hele probleem. Laten we meegaan met de Duitsstalige landen. Een krampoes In plaats van Piet. <laughs> ik vind dat wel een, een, een, een mooie. Ik heb hier even, voor, uh, even wat beelden erbij. Ja, dat... ah, er was ook al in de tussentijd, kan oh, in... ik dan praten over de speld. Je had ook een oplossing voor de je had de bo boerka, Piet. Oké. Okay. Piet zat onder een boerka, en dan kon je niet zien welke kleur-uitkleur hij had. Oké, okay, ja. Dat is een goede. Ja, hier, hier hebben we hem, ja. Kijk, hier zie je hem. Ja, die, ja hoe moet je het even omschrijven voor de, voor de audioluisteraars? Uh, het is uh, ja, verkleid als een demon, een soort geitachtige wezens, zeg maar. Huivels ja, koppen. Ja, juist ja, ja. geiten die uh, rechtop lopen. Zo kan je het oms omschrijven, eigenlijk. Zo, zo, zo doen ze het in uh, Duitsstalige landen. Dat is een beetje de. Uh, ja, die hebben dan ook wel een Sint-Nicolaas. Dat dus ook echt zo'n uh, iemand die is verkleed is als bisschop bitscho met zo'n mijter op zijn hoofd.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 Ja, het, uh, nou, het kan natuurlijk nooit. Dat mensen ook rijk worden doordat de politicus iedereen geld gaat geven. Het is een die... beetje aan de OneCoin-scam denken, dat hoorde ik al. Nou, dat is ook uh, die Dr. Rudja, dat was dan de, de, het brein erachter. Een beetje de Ponzi-scheme. Het, het was niet eens een crypto. Het draaide gewoon om een sql database op, op iemands computer. Laten we ja. pas proberen een crypto-blockchain achter te plakken.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 <tot> en toen werd er, uh, en zei ze, en iedereen krijgt dubbele hoeveelheid coins. <laughs> dus, uh, <laughs> <laughs> dat was ook, uh, uh, ja, dat was een beetje zo'n Andrew Yang-achtige uh, opmerking. Van, uh, en het en menigt echt juichen. Want, oh ja, we krijgen dubbele hoeveelheid coins. Uh, dus, ja, dat dus wordt er wel een keer. Uh, 60 keer zoveel coins bijgejast, en jij krijgt een dubbel hoeveelheid coins, uh, dan, dan, dan ren je wel achteruit. Maar ja, kennelijk kunnen mensen dat heel moeilijk inzien. En ook zo Andrew Yang die staat daar gewoon, I literally want to give everybody money. <laughs> dat, dat, <laughs> ja, dat dat gewoon uit hun eigen zak komt uiteindelijk. En uh, yeah. er een hele hoop afgerold wordt in de tussentijd. En, maar, nou ja, dat is kennelijk heel moeilijk te begrijpen voor mensen. Ja, ik bedoel, in Weimar-republiek waren ze ook gratis geld aan het uitdelen, toch? Of ben je die andere, de Franse Revolutie, die had het papiergeld dat ze toen hadden. Ja, de Assignat of zo, die Assignat. Van die Schotse, die John, nee, weet je nou ook weer. Ja, het is een Schot die was daar verzeild geraakt. Ja, die heeft een enorme Ponzi-scheme opgezet. Ja, Maar ja, het is frappant hoe ze dat, ja.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 En uh, ja, het was maar 300 euro, dus je weet nooit, misschien word ik er heel rijk van, uh, misschien als, het, als ik het kwijtraak is het ook niet erger, dat natuurlijk bij een hele hoop mensen dan uh, ja, de gedachte hangt. dat, dat is er, zit er ook achter. En het is echt even googelen en je ziet dat uh, Jork Keldert, uh, net zoals John de Mol, uh, wanhopig proberen uh, naar, naar buiten te schreeuwen omdat ze er niks mee te maken hebben, dat dat een scam is. Ja, dat is, dat is raar. Hoe dat, en dan durven mensen toch niet in Bitcoin te beleggen, want dan denken ze dat ze al te laat zijn. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dan gaat het liever in een of andere hele vage coin, die, die vaak ook een hele hard schreeuwen. Die hebben heel veel publiciteit. En, en het, is, het is vaak een optisch inderdaad, zo Wembley Stadium en een heel groot scherm. En ze zeggen: ja, we zijn een Bitcoin-killer. En ja, dat maakt een hele hoop.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 Ja. Maar ik vond het ook wel ja. apart dat die. Dat ik, ik had er elke keer zoiets van van wie, wie, wie, wie trapt daar nou in, weet je wel. En binnen de hele cryptowereld was dat een beetje de, de reactie van: ah, dat is gewoon een scam, weet je wel. Hetzelfde als een verhaal met Bitconnect. Ja. We hebben nog een uitzending over gehad, dat de, de Klaas zich afvroeg: van wie trapt hier nou in? het <laughs> is toch overduidelijk een scam? Maar ja, oh, die, die gasten zijn ook via multilevel marketing uh, hebben zijn product aan de man gebracht. Hè? Dat is gewoon heel buiten de cryptowereld omgegaan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 Uiteraard zien we de volgende week weer en ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En hier komt de eindtjoen. Hatsjeek idee.